Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw protest in Rusland tegen de oorlog. Ondanks dat ze weten dat ze worden opgepakt, blijven de Russen demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. In Sint-Petersburg werden demonstranten afgevoerd door de politie. Dat gebeurde de afgelopen dagen ook al. Inwoners van Polen bieden massaal en spontaan de helpende hand aan Oekraïners. Twee Nederlanders die wonen en werken in Polen gingen samen met vrienden naar de grens om Oekraïnse gezinnen daar op te vangen. Het is Oekraïns, eh, vervoer naar Warschau eh, en volgens mij is dit overnachting, eh, on, eh, zonder kost. Hier in dit gebouw worden door de lokale gemeenten Oekraïners verzameld, die worden blijkbaar opgehaald. Door de politie en de brandweer. Het staat hier, zoals jullie gezien hebben, vol met auto's uit Warschau van mensen die willen helpen. Na een lange dag moesten de vrienden zonder Oekraïners weer weg. De spontane ophaalactie werd stilgelegd door de politie. Maar ze hebben al gezegd het morgen weer te proberen. Er moet meer geld naar defensie, vinden de partijen in de Tweede Kamer. NAVO-landen moeten 2% van alles wat er in het land verdiend wordt uitgeven aan defensie. Nu haalt Nederland dat niet, maar dat moet anders, zegt premier Rutte. Dit moeten we allemaal heel goed gaan bekijken. Dit is natuurlijk allemaal zo vers en zo nieuw. En hoe we dat precies moeten gaan doen en wat dat betekent. En, en wat je kunt wegzetten ook hè, de komende jaren. Want je moet het geld toch goed kunnen besteden. Dat gaan we natuurlijk goed in kaart brengen. Maar het is ook een belangrijk signaal als Westerse wereld. Dat wij ook wat nu gebeurd is in Oekraïne met z'n allen ook als aanleiding zien. Om nog sneller naar die afspraken toe te groeien. Minister Ollengren van Defensie gaat onderzoeken of Nederland de NAVO-norm van 2% kan halen. Ajax heeft de koppositie in de eredivisie voor vrouwen weer in handen. In Eindhoven versloegen ze PSV met 2-1. Twintig minuten voor het eindsignaal scoorde Sherida Spitsen de gelijkmaker. Dat was ook meteen haar eerste goal voor Ajax. En daar was ze blij mee liet ze weten op Insta. Heerlijk op dit knollenveld. Hij kwam uit de lucht. En ik denk, ik geef dat ding toch een loeien. Bam, zo in het netje. Heerlijk! De Eindhovenaren die op een derde plek staan lijken voorlopig afgehaakt in de strijd om de titel. Tussen Ajax en nummer 2 FC Twente blijft het spannend. Het weer vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot het vriespunt. Morgen bewolkt in het westen af en toe wat regen dan een graad of 8. Het is het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Van Kijk, en u luistert naar Play It Loud. Mijn metal gespecialiseerde programma op de maandagavond. Het is dus weer tijd om jullie door het begin van deze nieuwe werkweek te helpen. Met twee uur lang de lekkerste, hardste. En vanavond dus ook de gekste metal nummers. Zoals jullie wellicht weten, heb ik elke week een ander thema. En vanavond heb ik aandacht voor de meest rare, bizarre, absurde, grappige en gekke metal bands die er zijn. Als opener hoorde je de band Oakley Dokali met White Wine Spritzer. De band noemt de muziek die ze maken geen metal, maar nettle. De reden? Ze zijn allemaal verkleed als de Simpsons personage Ned Flanders. Dus uitgedost met de typische snor, haren en gekleed in groene trui met roze bordjes. De vijf bandleden heten ook allemaal net, om ze even allemaal te noemen. Hetnet, Statnet, Bladnet, Threadnet en Rednet. Hoe kom je erop? Metal staat bekend om de onvoorstelbaar vele soorten stijlen. Death Metal, Nu Metal, Black Metal, trash Metal kennen we natuurlijk allemaal. Veel van deze stijlen zijn dan ook weer onderverdeeld in subgenres. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De volgende band maakt volgens eigen zeggen Nintendo Core. Een kruising tussen Metal Core en Nintendo 8-bit geluiden. Een hele aparte mix. Maar toch niet verkeerd. Uh, de band die ik bedoel heet Horse the Band uit Lake Forest, California. Ze brachten vanaf 2001 tot 2009 vijf volledige albums uit. En op de Mechanical Hand uit 2005 vinden we het volgende nummer... waar ook een videoclip van verscheen. Het nummer draagt de vreemde in de titel Lord Gold Throne Room. En je hoort hem nu, de beste uh, metalnummer ooit gemaakt over een robot. Hoor je daarna. Dus eerst Horst de Band met Lord Gold Throne Room. En daarna Evil Scarecrow. Dressed like that. I hope you're not going to see that awful evil scarecrow band. No, Robo Dad. I am just going to the Cyber Mall. The band, uit Nottingham komen de parodieband band Evil Scarecrow met het nummer Robotitron. Wat volgens hun dus het beste metal nummer is over een robot. De bandleden dragen gekke namen als Dr. Hell, Princess Luxury, Ringmaster, Monty Blitzfist, Craven Mordeth en Brother Pain. Hoe kom je erop? Ze brachten sinds 2004 vier albums en één EP uit. Live maken ze er ook een artistieke en absurde show van en winnen overal waar ze komen nieuwe fans. Ze treden op op kleine gigs, maar ook op grotere festivals. En... We staan bekend als een goede live act die vol enthousiasme performen. We maken voor het volgende rare muziekblokje even een reis naar het Verre Oosten, waar we twee aparte bands vinden. Allereerst doen we het schitterende Mongolië aan en reizen we af naar de hoofdstad Ulaanbaatar, waar de folkband The Who vandaan komt. Ze verblijden ons sinds hun oprichting in 2016 met hun traditionele boventoonzang en instrumenten gecombineerd met metalmuziek. In 2018 brachten ze twee videoclips uit van de nummers Wolf Totem en de volgende plaat die ik nu ga draaien. En deze clips gingen massaal viraal. Je hoort nu eerst The Who met Juve, Juve, Yu... En daarna reizen we af naar Japan, waar we een metal, zang- en dansgroep bestaande uit twee vrouwen gaan horen. Nou, dat wordt wat. Een kruising tussen J-pop en metal dus. En wat voor, uh, door een platenlabel wordt omschreven als Kawaii Metal. Ofwel schattige metal. Hoe kan het gekker? The Who komt nu met Juve, Juve, Ju. Yu. the famed Alex Hunt. This might bet you on my honour as a Roman. <laughs> De groep Baby Metal, of ook wel geschreven met hoofdletters met Give Me Chocolate. De naam Baby Metal refereert naar schattig en is een woordspeling op heavy metal. Omdat baby volgens de Japanse uitspraak rijmt op heavy. De twee zangeressen en danseressen heten Suzuka Nakamoto en Moa Kikuchi. Nou, dat ging heel soepel. De kamik. De Kami-band verzorgt tijdens de live optredens de muziek... en de leden verschijnen op het podium in Corpse Paint. Ze brachten tot op heden vier albums en vier singles uit. In het volgende blokje gaan we verder naar een andere zijtak. Een hele aparte zijtak van metal. En deze zijtak is meteen een stijl. Volledig in het thema van de piraten. Ook wel piraten metal genoemd. Uiteraard gaan de teksten over alles wat te maken heeft met piraten, zijn de bandleden ook verkleed en gebruiken ze attributen tijdens de live shows? In de loop der jaren zijn er veel van dat soort bands opgestaan en draai ik zo een paar van de bekendste. We beginnen met wellicht de hardste van de twee die keiharde trash metal maken. Swashbuckle is deze band. Ze bestaan sinds 2005 en deze mannen verkleden zich ook echt als piraten. Tot op heden hebben ze drie studioalbums uitgebracht en dateert het laatste werk alweer sinds 2010. Tijd voor nieuw materiaal dus, aangezien ze nog steeds bestaan. Van het album Back to the News uit 2009 draai ik zo het uh, stevige Scurvy Back. Maar eerst nog even informatie over de tweede band uit het blokje, wat wellicht de bekendste is van de twee. Het Schotse Aelstorm uit Perth. Maakt wat toegankelijkere piratenmetal en schrijft liedjes over alles wat met piraten te maken heeft. Ze noemen hun muziek dan ook True Scottish Pirate Metal. Van deze band hoor je aansluitend het nummer Mexico, die ik speciaal aan mijn liefde opdraag, die daar ook woont. Dus eerst: met Back. Let's go to Mexico. Dat was de dus Swashbuckle. Je hoorde dus uh, de, aansluitend op uh, de Amerikaanse piraten van Swashbuckle. hoorde je de Schotse piraten van Eelstorm. Storm. Ik zei het verkeerd met het nummer Mexico. Zover uh, wat betreft het blokje piratenmetal. En we gaan verder naar een blokje poëtische uh, schrijvers. We kennen allemaal wel de toneelschrijver William Shakespeare en zijn stukken Hamlet, Romeo and Juliet en Macbeth. Maar wist je dat er ook een metalband naar hem vernoemd is? Het is echt waar. De band heeft de toepasselijke naam The Metal Shakespeare Company... en komt uit Portland, Oregon. Heeft slechts één album uitgebracht in 2008. En van dat album draai ik een van de Shakespeare's bekendste quotes... die door hun zijn verbasterd naar To Bleed Is Not To Bleed. Daarna hoor je een band die we waarschijnlijk allemaal kennen... van de South Park openingstune... En nu eerst dus de metal Shakespeare Company. Toepenie is not to bleed. Big Brown Beaver van de eclectische funk rock band Primus met Les Claypool en Larry Lalonde samen met Term Herb Alexander Updrums maakt de band een absurde mix van funk, rock en metal met de herkenbare basgitaar en aparte zang van Les Claypool ook op het podium maken ze weer een waar feestje van... en staan ze bekend om de lange solo's en improvisaties. Ga door naar het volgende blokje vreemde Bands... waar ditmaal de monsters aan de beurt zijn. Met Alex staan er onbekend zoveel mogelijk te willen shockeren... met gruwelijke teksten of enge maskers... zoals we ze van Slipknot onder andere kennen. Maar enge monsterpakken zagen we al tijdens het Eurovisie Songfestival van 2006... toen deze band verrassend won. Ik heb het natuurlijk over de Finse band Lordi. Maar een andere bekende monsterband is natuurlijk... Goar, die ons al sinds hun oprichting in 1984 choqueert... met grove, schokkende, maar ook hilarische teksten. Hun concerten zijn ook berucht... vanwege de sociale en politieke taboe-doorbrekende optredens... waarmee ze hun theateraal geweld toepassen... waarbij ze dus een latex buitenarts-monsterpakken gehuld zijn. Er wordt ook een grote hoeveelheid nepbloed... en andere vloeistoffen het publiek ingespoten. De bandleden hebben ook weer bizarre namen... zoals bijvoorbeeld de basgitarist Jameson Land die zichzelf Beefcake the Mighty noemt. Laten we maar naar deze twee monsterbands gaan luisteren. Allereerst dus de Amerikaanse band Gore... en aansluitend de vinder van Lordy. We'll Ja, je hoorde eerst Gore met Let Us Slay... en daarna de Monsters van Lordy met Blood Red Sandman. Tijdens mijn zoektocht naar de meest vreemde en bizarre metalbands... kom ik nog een hele grappige grote band tegen. Dat is niet afgelopen. Die eigenlijk uh, meer gericht waren op de kleinste metalfans onder ons. Nou is het helaas een beetje tijdgebrek uh, om dit nummer te draaien... maar het, uh, de band uh, heet uh, uh, Heavy Souris. En het is een band die... Uh, ja, guld is in het dinosauruspakken. En um, ja, de bandleden zelf zijn uh, ook uh, ja, genoemd naar. Even kijken, ik zal even een paar namen noemen. Hera Saurus, Millie, Pilly, Kompie, Mompi, Riffy, Raffy en Muffy Puffy. Zo heten ze dus. Uh, ze hebben vandaag de dag dus zeven albums uitgebracht en zijn erg populair in eigen land. Maar helaas geen tijd voor uh, dit nummer. Maar ik heb natuurlijk nog wel een heel andere leuke band uh, gevonden. En dat is de. Parodie, tribute band op de legendarische heavy metal band Black Sabbath. De band, getiteld Mac Sabbath, noemt hun muziekstijl drive-through metal. Naar aanleiding van hun teksten die over fastfood gaan. De bandleden gaan ook verkleed als figuren van McDonald's. En dragen de grappige namen Ronald Osborne, Slayer McCheese. Grim Alice en Cat Burglar. Je hoort ze als afsluiten van het eerste uur met hun versie van Sweet Lee. Je raadt het al. Uh, misschien. De grappige titel: Sweet Beef. Tot straks in de tweede uur en dan hoor je nog veel meer Absurd en Vreemde band.